4 uur. Het nos Journal. Liselotte Thomasen. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten houdt vast aan de bezuinigingen... op het persoonsgebonden budget in de zorg. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze... dat er wel een aparte vergoedingsregeling komt... voor mensen die veel en complexe zorg nodig hebben. Door de bezuinigingen raken veel mensen hun pgb kwijt. Veldhuizen van Zanten schrijft dat ze ernaar streeft... dat iedereen die zorg nodig heeft dezelfde zorg kan houden... Maar ze kan niet beloven dat cliënten niets van de maatregel zullen merken. Volgens haar zijn er veel ontwikkelingen in de sector... waardoor de zorg in de toekomst efficiënter en goedkoper kan worden geleverd. Vorige week berekende het Centraal Planbureau... dat de bezuinigingen juist veel minder opleveren dan eerst gedacht. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de bezuinigingen op het PGB. Minister Kamp wil dat de Tweede Kamer vandaag nog een besluit neemt... over het pensioenakkoord dat hij deze week sloot met sociale partners. In een debat over het akkoord zei hij dat het tijd is om door te pakken. Hij wees daarbij op de toenemende vergrijzing... en de onzekerheid op de financiële markten. De meeste oppositiepartijen zijn niet van plan om gehoor te geven... aan de oproep van Kamp, PvdA-kamerlid ja, maar Dit vat ik toch op als een, laat ik het dan voorzichtig zeggen, licht Wij hebben gisteravond om zeven uur een brief gekregen... Er staan cijfers in waar achter een wereldschaal gaat. En ik vind het gewoon ook het recht van de Kamer... om naar behoren te kunnen handelen... als het gaat om de toekomst van ons pensioenstelsel en ons AOW. En we hebben daarover echt veel aanvullende informatie nodig. Dus om nu te zeggen hom of kuit, minister, dat kan echt niet. Kamp heeft de steun van de oppositiepartijen nodig... omdat gedoogpartner PVV tegen is. Het debat over het pensioenakkoord is nu geschorst tot vanavond laat.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 In Zoetermeer is een middelbare school gesloten na bedreigingen via internet. Op Twitter werden de afgelopen dagen twee meisjes... van het Oranje Nassau College bedreigd. Een van de twee zou vandaag rond het middaguur worden doodgeschoten. Daarom heeft de Zoetermeerse school vanmorgen besloten... alle leerlingen naar huis te sturen en de deuren te sluiten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs sprak met de woordvoerder van de politie. We hebben fysieke maatregelen getroffen. Dat betekent dat de agenten in burger ook in de school zijn geweest. En daar heeft dus iemand aangehouden. We hebben vanmiddag een 16-jarige jongen... Uit Soetermeer op een school in Soetermeer aangehouden. En bij... Niet deze school. Niet deze school. En wij onderzoeken de betrokkenheid van de jongen bij de dreiging Het weer vanavond opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of zeven. Er kunnen mistbanken ontstaan. Morgen eerst vrij zonnig. In de middag in het zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 17 tot 20 graden. AMB Verkeersinformatie. Tot nu toe een vrij normale avondspits met 12 files. De meeste files zijn te vinden in het midden van het land. Bij Den Bos in de buurt op de A2 een file door een ongeluk. Van Eindhoven naar Den Bos. Tussen Bokstol en Vught 6 kilometer. De linkerrijst is dicht. Het is ook wat drukker op de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar gebeurde net voor de avondspits een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Maar tussen knooppunt Veen en Hoogmade 7 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok. Goedemiddag, welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u met ons panel. Klinkende munt om te beginnen... In de studio hier Hendrik Meesman. Ik had hem voor het nieuws al even aangekondigd. Hij heeft een investeringsbedrijf, Meesman Index Investments. Hartelijk welkom, Hendrik. Dankjewel. En Hans de Geus, financieel journalist bij RTL Z. Ook welkom Hans. Jullie jubileren. Ja. Hoeveel Vandaag jaar bestaan jullie? Tien jaar. tien jaar. Tien jaar financiële journalistiek op tv, toch van ja. Unicum, elke dag. Vanavond een groot gala hier in Hilversum, helaas aan de kaart al uitverkocht. Maar een van de sprekers is Nouriel Rubini. Dus ja? dat is degene die de crisis goed heeft voorspeld. De enige dus, in de wereld die de crisis nou, goed heeft nee, voorspeld nee, maar eigenlijk? wel de meest spraakmakende en degene die daar de meeste credits ook voor gekregen heeft. En nu nog steeds, ja, vind ik, hele goede dingen roept. Dus hij is live uh, overgevlogen vanuit New York. Het voegt wel wat toe, hè, dat RTL Z, dat doorlopende, behalve dat je het idee hebt dat je echt meedraait in de grote mensenwereld in Nederland, maar... Het voegt dat toe dat ja, je de, de hele ja, dag doorlopend... Nou ja, dan kijk ik eens even naar Hendrik, waar die zegt dan... ik werk altijd, dus ik zie het nooit Ja, dat, dat Voor mij het ligt het een beetje aan wat je doet. Hè. Wij beleggen, maar we beleggen heel natuurlijk met die lange termijnvisie. Dus de dagelijks nieuws, dat is voor ons niet relevant. Ja. Dus daar, voor ons is het, heeft het... We kijken wel eens, hoor, daar niet van. Maar het is niet voor ons dagelijks werk relevant. Ja, ja. Um, maar ik okay. denk dat het goed is dat er meer... Uh, kennis, uh, informatie over uh, de financiële wereld beschikbaar komt. En als dat ook op die manier moet dat goed zijn. Ja, en, en, en, luid... en dit bescheiden panel natuurlijk kan daar toch ook iets aan bijdragen. We doen ons <laughs> wij best. jubileren nog niet. <laughs> laten wij het heel verrassend eens dus gaan hebben... over uh, Europa en de euro en Griekenland. <laughs> uh, ik wilde om te beginnen even aan jullie vragen. Er wordt nu steeds gesproken over uh, faillissement wel of niet... maar gecontroleerd failliet laten gaan van een land... dat valt misschien nog wel te overwegen... Wat, wat, wat betekent dat? Een land gecontroleerd failliet laten gaan, Hans? Nou, dat is precies wat de Kamer nu ook wil weten. Want die, uh, die, die begrijpt nee. het ook niet, niet meer. Dus er komt als het goed is morgen een brief. Heb ja, jij je een kan idee? Je, nou, je kan je er van alles bij voorstellen. Maar het betekent in ieder geval dat de schulden verder worden afgeboekt... dan die 20% die de banken nu uh, inleveren. Dat betekent waarschijnlijk dat alle schuldenaars een deel van hun schuld kwijtraken... Mm -hmm. Van hun, van hun vorderingen kwijtraken. Ja. Nou, dat is uiteindelijk wel waar je naartoe moet. Dat Griekenland een beetje met een schone lei kan beginnen. Uh, maar maar moet... is, het, is het gecontroleerd, dan betekent dat dan misschien ook dit. Dus een beetje met een schone lei beginnen, maar dan wel onder curatelen. Dat er nog wel een soort toezichthouder is die ervoor zorgt. Dat, dat je de komende 10, 20 jaar ook echt wat opbouwt. Nou ja, dat, dat, dat moet sowieso gebeuren. Dat gebeurt nu al trouwens. Dat ziet iedereen een beetje over het hoofd. Want de markten zijn juichend vandaag op het nieuws dat Sarkozy weer eens heeft gezegd. dat Griekenland in de eurozone. Moet blijven Integraal onderdeel is, nou wat moet hij anders zeggen? Dat is, zijn, dat is precies waar Frankrijk altijd, wat, altijd al heeft gezegd. Vergeet een beetje dat het IMF voorlopig is weggelopen van die onderhandelingen... en deze maand nog moet beslissen over een volgende tranche... in het oude pakket nog hè, van 110 miljard. En als het IMF uh, het niet meer ziet zitten, want ook hun geld zit erin... dat mm. is dus wereldgeld eigenlijk, van alle wereldburgers... Ja dan is het, uh, is het ook al snel afgelopen. Dus ik, uh, ik geloof dat we een beetje tijd hebben gekocht... met die opmerking gisteren van Merkel en Sarkozy. Maar het echte werk moet nog beginnen. Hendrik? Ja, nou, terugkomt op dat gecontroleerd. Ja. Uh, ik, uh, <tus> inderdaad, het is nog niet helemaal duidelijk... wat precies daarmee bedoeld wordt. Maar ik denk dat het belangrijke aspect ervan is dat men... Uh, de gevolgen die daaruit voort zouden kunnen komen... dat de overheden in Europa klaarstaan om die op te vangen. Dus bijvoorbeeld het feit, als er dan besloten wordt... dat uh, Griekenland een deel van de schulden niet gaat terugbetalen... Uh, dan moet er afgeschreven worden, wat betekent dat voor de banken. Mm -hmm. Als dat betekent dat bepaalde banken ja, echt in de problemen komen... dat de overheden direct een plan klaar hebben om het kapitaal te versterken... of wat dan ook, om die banken weer toch uh, op, op, op, staande te houden. En ook het op... besmettingsgevaar, om dat in te dammen. Dat is het... kijk Griekenland alleen als Griekenland... Alleen Een deel van de schulden aflost kan de financiële sector dat best opvangen, ja. Het risico zit er met het gevaar waar mensen bang voor zijn, is dat het overslaat: ja. domino-effect. En dat is een beetje dat is vooral wat ze bedoelen. Denk ik, met gecontroleerd dat we dat er maat dat mensen daarover nadenken: van wat moeten we doen om te zorgen dat dat risico zo klein mogelijk is? Hans en ook vooral de Griekse banken, want ja. die, die, die redden dit niet. Die gaan sowieso dus die moeten allemaal genationaliseerd worden. Maar de Duitse en de Franse dus banken kunnen, kunnen, kunnen het nog misschien wel trekken, ja. Als het alleen echt. Griekenland is, wel, ja, ja. ja. ja. Uh, de, Jan Kees de Jager die zei. Want je zegt: oké, we gaan er gewoon heen dat, die schulden van de, dat, we, dat de schulden kwijt, of schulden worden voor een groot deel. Gisteren zei hij nog: al het geld wat wij hebben, daarin hebben gestoken, krijgen we terug met rente. Ik bedoel, de zin was nog niet eens af. Nee, met rente. We krijgen het absoluut terug. Wa waarom zegt hij dit? Hans, ja, omdat het waar is, ga je nu zeggen. Ja, nee, nee dat, dat gaan we zeker niet terugkrijgen. Wat dus zegt hij niet dit dan? zegt hij Iedereen vergeet ook dat het IMF preferent is. Dus als er geld uit Griekenland komt, gaat het eerst naar het IMF. Ja, dan wij naar de staan, Staten. Wij zijn junior crediteur, mm -hmm. we staan daar achteraan. We zijn gelijk met alle obligatiehouders. Dus uh, het, de, de noodsteun uh, gaat zeker aan oplopen als, als, er gekor, als er gekort wordt. Hendrik, ja, begrijp jij waarom je mee, zoiets zegt? Nee, ik begrijp je opmerking ook niet. Ik denk dat dat een, een uh, ja, verkeerde voorstelling van zaken is. En heeft de laatste tijd natuurlijk wel eens of twee slippertjes laten vallen. Dus misschien dat de druk wat veel wordt. Ik denk wel, een ander aspect is dat... Uh, nou, dat heeft hier op zich niet mee te maken. Mm -hmm. Maar um, als je het land failliet laat gaan... of die schulden voor een deel laat afschrijven... dan hebben ze een beetje schone lijn. In ieder geval, die last van die schulden wordt dan verlicht. Dan heeft Griekenland weer een beetje adem. Maar het grote probleem is natuurlijk dat... als ze, ze zitten nog steeds met een enorm begrotingstekort... Absoluut. dat ze nog steeds geld nodig hebben. Ja. Ja. Dus als we dat morgen doen... Ja, het probleem gaat gewoon weer opslapelen. Dus heel belangrijk is, en dat is een beetje waar continu de worsteling is geweest... enerzijds dat de schulden afgeschreven zullen moeten worden voor een deel... staat eigenlijk al heel lang vast, dat weten de meeste mensen al heel lang. Maar er is maar, geen economie om het te opnieuw... Er moet druk op de ketel gehouden worden om te zorgen dat ze... ook als dat gebeurt, zullen ze nog steeds hun begroting op orde moeten brengen. Ja. Dus ja, Griekenland zal verder moeten hervormen wat er ook gebeurt. Ja. En het gaat Hans. ook over het handels. Hè. De overheid is onderdeel van het hele land. Je hebt ook nog de private sector. Als je die twee optelt, heb je geheel Griekenland. Ja. Een hele schuldenpositie ten opzichte van het buitenland. Ja, zolang zij veel meer importeren dan exporteren... blijft er geld uit het land weglopen. En dat zie ik niet veranderen. Echt na nou, de komende tien, misschien twintig jaar niet. Dus als we eh, politieke keuzes maken van Griekenland... moet erbij blijven... <coughs> sorry, dan moet je ook eerlijk voorstellen dat er blijvend komende decennia geld naar het zuiden moet. Okay, maar ja. dat de, de vraag is... en ik vermoed dat daar helemaal geen politiek draagvlak voor is. Nee. Trouwens, de, de, de, het grom met de Vin is ook nog helemaal niet opgelost. Ik, Over uh, het EFSF. Weet je, met het onderpand. Ja, dus... zeker. De, de, dat, uh, dat steunfonds. Ja. Ja. Ik krijg uh, te horen dat wij... Oh, ik, Er wordt nu ook weer gezwaaid van niet, dan weer van wel. Ik kreeg te horen dat wij naar Joost Vullings over gaan schakelen... maar dat gaan we zo meteen doen. Geeft ons de kans om even naar iets anders te gaan. Uh, een bericht vandaag dat um, een grote bank in Zwitserland getroffen is... door, zoals dat wel eens vaker is gebeurd... een. Uh, niet geautoriseerde handelaar, om het maar eens vriendelijk te zeggen. Gewoon iemand die 2 miljard gejat heeft van die bank onder hun ogen. Want het was wel iemand die bij die bank werkte. Hans, uh, uh, jullie kunnen het allebei uitleggen. Ik vraag het eerst even aan Hans om te beginnen. Wat is dit voor spannend verhaal? Nou ja, niet gejat. Hij heeft gehandeld. Hij ging zijn boekje te buiten. is precies als uh, Berings begin jaren 90. En Kerviel uh, een uh, jaar geleden ongeveer bij uh, Société Générale. Het gaat nu om 2 miljard dollar. Société Generaal ging om bijna 5 miljard euro. Dus dat was nog wel een stapje erger. Maar het is natuurlijk heel erg dat zoiets kan voorkomen. Het is de afdeling van een bank waar handelaren zelf positie mogen nemen. Dus eh, voor, tot op zekere hoogte mag hij verlies nemen. Uh, moet hij verlies maar dat gaat nemen. tot een bepaald bedrag. Dat ligt dan wel vast. Precies. En dat ligt vast. Is. En dat is dus niet gecontroleerd. En dat is heel zorgwekkend. Want dat betekent dat de controlesystemen van, die, van UBS niet werken. Geeft enorme reputatieschade. Want ook mensen die... Hun geld aan die bank moeten geven voor vermogensbeheer. Nou, daar weet jij alles van, ja. uh, Hendrik? Maar die gaan wel, ja, die worden toch voorzichtiger. Ik begrijp, voordat jij mag, Hendrik Meesman, gaan we even naar Joost Vullings, collega van de NOS. Kijk, het is gewoon een foutje, waarschijnlijk, hè? Ja. Joost Vullings, hoort mij niet. Ja. Nee, hè? De bedoeling is goed, maar de techniek wil niet meewerken, geloof ik. Ja. Loast, ja, daar ben ik. Jij hoort me, daar ben jij. Ja, ik ik ben was er door. al even. En jij oh. gelukkig ook. Ga ja. je gang. Ja, de, de miljoenennota ligt op straat. Helemaal in zijn geheel? In zijn geheel. Potverdorie. Ja. ja, dat is zeer opmerkelijk. Ik, ik zat net achter mijn bureau en toen zag ik op Twitter... iemand al zeggen van, hé, hey, de miljoenennota is er... <laughs> En uh, ja, verrek, ik, ik uh, druk op die link en inderdaad uh, de complete miljoenennota uh, verschijnt in mijn scherm. En iedereen op de uh, redactie drukte op de, de printknop. En afzender? het is iemand op internet, of het is iemand op Twitter... en die, die zegt van, ja, ik, ik heb dat gewoon van een, van een uh, site van de overheid gehaald. En dat blijkt uh, na wat naspeuringen... Oh, maar kort, dat wisten we al, dat dat allemaal zo lekker is mandje Ja, was. van de RVD. Dus het, het, het gaat waarschijnlijk niet eens om een hek. Het gaat waarschijnlijk gewoon om een slordigheidje. Iemand was een beetje op internet um, aan het rondstruinen... en liep tegen de miljoenennota aan en dacht... Uh, verrek, volgens mij is dat wel nieuws. Dus ja, het, uh, um, het zou anders al morgen bekend worden. En het is dus uh, nu allemaal al bekend... Uh, je begrijpt natuurlijk. Ik kan eh, me voorstellen dat je nog niet alles gelezen hebt. Nee, los, maar wel nee. al wat? Nou, ik, ik ben op pagina 9. Ik heb de, de, de eerste tabellen over de uitgaven en de inkomsten van de overheid eh, maar even eh, overgeslagen. Ja. Nou, de, de, de miljoenennota heet Koers vast in onzekere tijden. Eh, nou ja, het kabinet wil dus koers vast zijn. Staat er koersvast of koerst? Vast. Nee, koersvast. Koers koers vast. Ja, ja. In onzekere tijden. Nou, Ik, ik zal even wat uh, uh, uh, het kabinet zegt. Dus, nou, we houden vast aan onze streven de overheidsfinanciën op orde te houden. En dat betekent dat we de pijn wel gaan voelen. Uh, want de rekening kan uh, echter niet kosteloos blijven worden doorgeschoven... naar toekomstige generaties. De komende jaren zal de koopkracht onder druk staan. Ja, dus het is een, het is een somber verhaal. Het is sommer, uh, maar ook niet echt nieuws dit. Nee, kijk natuurlijk, uh, uh, dat is altijd met de miljoenennota. Heel veel plannen die dus in die miljoenennota staan... en morgen nog eens bekend worden gemaakt... die zijn natuurlijk voor de zomer al gepresenteerd. Mm -hmm. We weten dat door de eurocrisis uh, de economie onder druk staat... Uh, dat het de overheidsfinanciën er niet goed voor staan. Dus wat dat betreft... Ja, uh, gaan we niet heel erg verrast worden. Maar goed, uh, toch vaak is de toon van zo'n miljoenen nota... Dat, dat, daar straalt wel iets vanuit, Dat mm -hmm. zegt iets over, over hoe het kabinet uh, denkt... dat het het komende jaar en de jaren en daarna... En dit klinkt als somber, maar met vaste hand. Somber, maar ze zullen inderdaad met vaste, met vaste hand gaan bezuinigen. En het eigenlijke nieuws is dat de miljoenen nota op straat ligt. En dat dat nu al. heel storig was. Dat het op... kennelijk gewoon zo ergens te vinden was op internet. Dus dat uh, zie je we maar weer altijd dat gedoe om de embargo-regeling... En dat is wel grappig, dat is dus de Rijksvoorligingsdienst... uiteindelijk degene is die de, het embargo heeft geschonden. Goed, Joost Vullings, ga jij alsjeblieft verder lezen. En als je iets tegenkomt, meteen inbreken. Doe ik. Oké, okay, dankjewel. <laughs> <laughs> het is wat, Hans, je, verbaast het je, Hans de Geus? Nou, ja, ne, ne, ja eigenlijk wel, ja. Maar het vooral alweer... de hele miljoenennota. Nee, het klonk zo van, ik liep naar buiten en denk, wat ligt daar op straat? In stapel, weet je wel, zoals een pak kranten in, in, in bruin karton... Maar, nou ja. nou, het zegt meer over de internetbeveiliging, denk ik... waar het de laatste tijd uh, zoveel over, over het nieuws is geweest. Dan, Zeker. Maar uh, ja. laten wij even teruggaan tot ja. waar wij het over hadden. Namelijk die, die, die uh, handelaar bij een grote Zwitserse bank... die uh, ver buiten zijn boekjes is gegaan... Ja. en voor vele miljarden heeft gehandeld wat helemaal niet mocht. En dat geld is weg, Hendrik Meesman. Hans zei al, ja. het is voornamelijk voor... Voor, voor die banken ontzettende dauw, omdat uh, mensen die bank niet meer zullen vertrouwen. Ja, dat heeft hij helemaal gelijk. Van ja, uh, absoluut waar. Um, er is natuurlijk al nogal wat te doen over banken de afgelopen jaren. Mensen hebben het vertrouwen uh, in veel banken ook verloren. In, in allerlei opzichten. Dus dit helpt niet. Um, rustig vind ik ook dat uh, een belangrijke les van de kredietcrisis, die inmiddels een paar jaar achter ons ligt, was dat het risicobeheer bij banken gewoon niet op orde was. Mm -hmm. We zijn nu drie jaar verder en kennelijk zitten er nog gaten in. Um, nou zijn banken, ja, en ik denk dat dat ook aangeeft hoe belangrijk het is om daar meer aan te doen. Mm -hmm. Komen en, we. Je we maakt de brug prachtig, precies, want daar wou, gaan we het over hebben. Ik, we wouden het nog hebben over wat dat, in Engeland net is gepubliceerd... het vickers report. Precies, dat is een oud-baas oud, uh, uh, uh, van een oud-noud-welling van Engeland... zou ik maar zeggen, die, uh, die leiding ja. van hem... Was, is er een commissie aan de gang gegaan uh. en die heeft gezegd... het is duidelijk wat er moet gebeuren. De banken die moeten uh, juridisch althans hun, uh, uh, uh, uh, hun afdelingen splitsen. Dus dat wat voor uh, de consument bedoeld is, moet aan de ene kant... en aan de andere kant mogen ze handelen en doen, maar dat moet echt... Gescheiden zijn. Ja, elkaar. economisch vooral hè. en, qua ja. Risico, ja. Mm -hmm. en waar, waar de risico's ah, vallen. Ja. Juridisch ook. Hè. Ja, juridisch scheiden, zodat als de een omvalt, het ander geen, geen last van heeft. Dat is mm -hmm. het idee. Oorspronkelijk was het idee om het helemaal te splitsen. Nou, nu, nu komen ze met een, een voorstel om dat niet helemaal te splitsen. Dus we hoeven niet twee aparte bedrijven te worden, maar het moet wel uh, mm -hmm. ja, Het moet los van elkaar. Juridisch gescheiden worden, zodat het elkaar niet bes kan besmetten. Mm -hmm. Maar dit is nou precies zo'n voorbeeld waarom dit soort voorstellen zinvol zijn. En misschien moet je daar nog wel verder in gaan. Um, zoals we dat ook hebben gezien een, een, een tijdje geleden bij Socialiteers NL. Je hebt enerzijds de activiteiten die gewoon belangrijk zijn... voor het functioneren van onze economie. Zoals betalingsverkeer, sparen, ja. lef, kredieten verstrekken. Dat is zo belangrijk. Hè? Daar, daar, het, het, het mag niet zo zijn dat door risicovol casino zoals dat dan vaak genoemd, risicovol handelen... door één iemand of een groepje mensen... een deel van de bank omvatten... waardoor die maatschappelijk nuttig, nuttige uh, Functie, dienstverlening ja. allemaal vervallen en, en, en in de, ja, failliet zouden kunnen gaan. Dus dat moet gesplitst worden. Dat is denk ik een hele goede uh, ontwikkeling. Um, en ik vind het heel jammer dat in Nederland die discussie gewoon eigenlijk helemaal niet gevoerd is. Ja, dat, dat en op dat gebied want, helemaal niks gebeurt. Nou, de discussie is toch wel gevoerd, want er was een voorstel ja. mee ik me te herinneren. En, en, en In mijn idee was ja, dat daar ook is eigenlijk... Ja, over op gepraat, ge maar uiteindelijk heeft de jager het uh, ja, beslo besloten om het niet te doen. Maar volgens mij is dit een mooi moment om het toch weer eens op tafel te zetten. En ik kan me voor... Ja, ik zou wel... Uh, ik had ik verwacht dat een, een oppositiepartij anders met een wetsvoorstel zou komen. Anders is dit een mooie gelegenheid. Want doen. weet je wat er ook speelt? Kijk, Die banken zijn nu dus één geheel. Zowel die zakenbanken als de consumentenbanken. Nou, Die consumentenbanken vinden we heel belangrijk voor de economie. Daar is ook een depositogarantiestelsel op. Hè? Dus dat zijn als wij ze kunnen tegen lagere kosten lenen... Omdat, dat, uh, omdat die garantie er is, die banken. Voor een deel wordt dat dus nu, dat voordeel wat die banken hebben... wat eigenlijk maatschappelijk voordeel is wat ze krijgen... wordt ingezet om dit soort gekke dingen te doen. Maar dan en dat dat, dat vroeg dus ik me die... net af. Waarom zouden, zijn die banken daar nou zoveel op tegen? Het wordt veiliger, het wordt voor iedereen transparanter. Ze krijgen het vertrouwen terug als ze dit splitsen. Waarom zijn ze daar eigenlijk zoveel op tegen? In Engeland althans hebben, ze nog, hebben de banken nogal boos gereageerd. Nou, Er is enorm gelobbyd. Daarom is het voorstel wat er nu ligt... Is ook zwakker dan wat oorspronkelijk men in gedachten had. En er wordt nog steeds gelobbyd. Hoor, want het is nu een voorstel. Er moet natuurlijk een wetgeving nog omgezet worden. En twee grote banken hebben furieus gereageerd hierop. Dus ze zijn echt kant op tegen. Maar is het omdat Hans zegt dat het voor hen minder makkelijk wordt om met dat geld van de consumentenkant ja. lekker een beetje te gaan handelen? Nou, het is vooral ook dat die consumentenkant veel meer kapitaal moet aanhouden. Want dat moet echt een heel veilig iets worden. Want ook met, met krediet verstrekken, gewoon met hypotheek verstrekken, loop je natuurlijk ook risico. Maar hè, dat dus... is dat bekende verhaal van de buffers. Dat, dat, ja, dat, die ja. buffers moeten veel groter worden. En dat betekent dus dat het rendement op eigen vermogen. is een beetje een technisch verhaal. Maar in principe lager zal zijn. Dus de aandeelhouders van de bank zijn hier helemaal niet bij mee. En dus ook niet de managers, want die hebben opties. En, en wat ook meespeelt is dat de, die handelsactiviteiten voor sommige banken in ieder geval heel winstgevend zijn. Mm -hmm. Dus uh, ja, dan vervalt dan een, een belangrijke winstgevende poot uh, valt weg. Dus dat, dat is ook een, een belangrijk aspect. Een argument wat je ook wel hoort is dat ze zeggen... Van dat die activiteiten niet zo makkelijk te splitsen zijn. En dat lijkt in theorie wel aardig, maar in de praktijk loopt het toch allemaal door elkaar heen. Ik vind dat zelf een heel, helemaal geen sterk argument. Want in Amerika is het 70 jaar is dat gespleten geweest. Mm -hmm. Vanaf de jaren 30 na de crisis is dat toen ingevoerd tot eind vorige eeuw. En dat heeft prima gefunctioneerd. Dus maar jullie zeggen, dit is voor... eigenlijk nu een mooi moment. Dus en zo meteen, misschien ook bij de algemene beschouwing. Ja. Voor een oppositiepartij, maar misschien ook wel voor een regeringspartij. Ja, dat maakt het uit. Om nog maar eens voor te stellen: kabinet, meneer ja. de Jager. Ja? En ik zou nog iets aan willen toevoegen. We hebben dat probleem van de risico's. Hè? Dat de ene risico in één club de andere besmet. Er speelt nog iets mee. Financiële instellingen, daar spelen allerlei belangenverstrengelingen mee. Ook hierin. Ik ga jullie onderbreken en bedanken Hendrik Meesman en Hans de Geus... want wij gaan naar de collega's van de NOS die het over gaan nemen... vanwege het feit dat de miljoenennota op straat ligt. Dit was de VPRO. Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdink. Goedemiddag, tien voor half vijf. We zijn er eerder, want niet komende dinsdag op Prinsjesdag en ook niet morgenmiddag zoals de bedoeling was, maar zojuist is de complete miljoenennota op internet verschenen. Vers van de pers. We gaan dus stevig uitpakken de komende twee uur en een kwartier met de hulp van onze collega's in Den Haag en hier van de economieredactie. En daarom gaan wij nu naar Joost Vullings in Den Haag. Joost, Prinsjesdag valt dus vroeg dit jaar. Jazeker, ja. <laughs> Jij zit druk te lezen natuurlijk in de miljoenennota. Klopt, hij is nog warm van, van het printen. Hoe, ja. hoe, hoe is hij precies uitgelekt? Misschien is dat goed om dat nog even te vertellen. Ja, dat, dat, dat, was, dat was heel bijzonder. Uh, uh, er verscheen een, een, een, een bericht op Twitter van... Hey, ik, ik heb via iemand uh, zegt dat hij de miljoenennota heeft. En kort daarna verscheen ook uh, de link... En uh, het blijkt dat iemand uh, als servant de miljoenennota eigenlijk uh, heeft aangetroffen op een website van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dus volgens mij, zover we hebben nu kunnen nagaan... kunnen we niet spreken van een kraak, maar gewoon van een slordigheid van de Rijksvoorlichtingsdienst en die persoon dacht... hé, hey, dat is interessant, uh, dat ga ik eens linken. En zo is dat op Twitter terechtgekomen. Ja, en iedereen, uh, dat zal nu wel heel vaak doorgestuurd zijn... dus ik zou zeggen, kijk naar je, naar je Twitter-tijdlijn... Uh, en, en klik erop en je hebt een nota. Kijk naar nws.nl, daar staat de link direct op de site. Ja, en Joost, voor, voor zover jij nu hebt kunnen lezen... welk nieuws heb je erin aangetroffen? Nou, het, het, het, het is echt nieuws nog niet. Ik bedoel, veel dingen weten we natuurlijk ook al. Uh, het is vooral een, een, een verhaal... Uh, zover ik ben gekomen wat de situatie van de wereldeconomie wordt geschetst. En dat is een somber verhaal. Dat het gewoon voor de, voor, voor, nou ja, voor de rijke landen de, de schuldencrisis, dat het de komende jaren het afbouwen van de schulden wordt. En dat betekent minder economische groei en minder koopkracht uh, voor de mensen. Ja, en dat zijn natuurlijk geen, geen leuke berichten. En verder ben ik nu een analyse aan het lezen eigenlijk over wat er in, in Europa rond de euro allemaal is misgegaan. Er wordt gewoon nog eens gekeken naar de spelregels die er waren rond het Groei- en stabiliteitspact en hoe dat verbeterd moet worden. En in de laatste zin die klas is, nou dat is wel een pro-Europese zin, dat volgens het CPB levert alleen de Europese interne markt de Nederlander al ongeveer 2000 euro per jaar. Op. Dus er worden ook positieve dingen wel over de Europese Unie gezegd. Maar, maar ook dat er dus een hoop moet veranderen om dat zo te houden. Ja, en, en de cijfers hè, die bij deze begroting horen. Rijksbegroting, die waren natuurlijk ook al eerder uitgelekt via die macro-economische verkenningen. Ja, ja, wat dat betreft uh, zijn, zijn de kerncijfers uh, zijn, uh, uitgelekt. Uh, moet ik even spitten in mijn geheugen. Geloof dat we allemaal gemiddeld 1% koopkrachtsverlies uh, volgend jaar hebben. De werkloosheid stijgt weer, de economische groei valt tegen ten opzichte van eerdere dus al met al een, een, een zeer somber verhaal. En veel van de bezuinigingen eh, die dus nu al bekend zijn... of nu in die miljoenennoten staan... dat zijn wel bezuinigingen die we natuurlijk al kennen. Ik noem de bezuinigingen op het defensie, eh, de bezuinigingen in, in de zorg. Dat zijn natuurlijk allemaal zaken die al voor de zomer zijn aangekondigd. Maar goed, nu krijgen we wel de uitwijking en de cijfers erbij. En eh, nou ja, zodra ik verder ben hoop ik daar meer over te kunnen vertellen. Het zijn uh, 353 bladzijden. Ik wens je veel sterkte. Daar komen de... Nou, nou, kwartier, want we komen snel bij het terug. Joost Vulling vanuit Den Haag en inmiddels is hier ook aangeschoven Bert van Sloten van de Economieredactie die al uitgebreid aantekeningen zit te maken als we het hebben over een sommerverhaal, minder economische groei, minder koopkracht. Wat is jou dan opgevallen, Bert, uit het verhaal wat je tot nu toe hebt gelezen? Strepen, strepen, nog eens uh, strepen inderdaad. Het is een kwestie van uh, snel uh, lezen. Nou kijk, er zijn veel analyses waar Joost het ook over uh, had. Bijvoorbeeld beginnen ze met een analyse van dat de wereldeconomie... en dat is van belang voor al die cijfers, hè, bezig is aan een metamorfose... waarbij vooral China sinds kort toch de tweede economie van de wereld... vrij veel uh, aandacht uh, krijgt. China natuurlijk ook de laatste week vooral veel in het nieuws... bezig met uh, zowel uh, schulden opkopen in uh, Italië, al eerder in Portugal al uh, bezig en ook uh, in, uh, in Griekenland. Dat krijgt erg veel uh, aandacht. Maar de opkomst van landen als China en ook India wordt genoemd, zo staat in de analyse, biedt uh, grote kansen voor het Nederlandse uh, bedrijfsleven. En dit wordt dus ook weer de positieve kant van het verhaal wordt uh, daar benadrukt. Verder wordt er geanalyseerd over de schulden. Eh, we, we hebben het over de, de totale schulden. Nou in Griekenland hoef ik dat niet uit te leggen, maar natuurlijk ook Nederlandse schulden. Begrotingstekort wat oploopt. En er worden analyses gemaakt over de staatsschulden. En um, er wordt gezegd, ja, de hoge schulden vormen momenteel... een belangrijk risico bij het herstel van de wereldeconomie. Eh, um, en er wordt nog eventjes stilgestaan bij het feit... dat een kwart van de Amerikaanse staatsschuld in handen is van China. En dat dat toch wel een gekke ontwikkeling is. En verder, en dat vind ik zelf wel opmerkelijk... wordt er gezegd van, ja, ondanks het feit dat we die schulden... als problematisch ervaren, kunnen we in de economische literatuur... nergens iets vinden waaruit zou blijken dat dat ook weer... heel negatief uit zal uh, pakken op een land. Uh... Maar ja, dan kijk je natuurlijk ook weer naar de Amerika. Pas ze natuurlijk een torenhoge schulden hebben. Maar nog wel steeds uh, de toonaangevende economie is van de wereld. Dat is een internationaal verhaal wat je nu schetst. En ik ga het je niet lastig maken, want ik weet, het moeten luisteren ook begrijpen, dat we nu echt voor het eerst even deze informatie ja. van de nota hebben uitgeprint en gaan bekijken. Maar wat tref je aan met betrekking tot de Nederlandse uh, economische groei? Nou, wat dat betreft, uh, ik lees het echt van A tot Z, uh, van bladzijde 1 uh, tot uh, 300 zoveel. Dus uh, ik kan niet je meteen direct antwoord geven. Behalve dat het je kan zeggen dat het ook vooral gaat over de vergrijzing. Wat op zich wel uh, ontzettend logisch is. Deze week, ook in het nieuws geweest, het pensioenakkoord. Althans de poging om tot een pensioenakkoord te komen met de vakbonden. Wordt nog eens een keertje benadrukt dat de vergrijzing, onder het kopje, de vergrijzing slaat toe. Uh, in, laten we zeggen, zeggen, koersvast in onzekere tijden. Dus trouwens, dat moeten we even onthouden. Dat is de titel verder van, uh, van het stuk. Daarin staat dat de afbouw van de overheidsschulden juist wordt bemoeilijkt door uh, die vergrijzing. Want ja, dat moet ook allemaal ergens van uh, betaald kunnen worden. We moeten allemaal met pensioen en niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen van, uh, van Europa. En als je daar heel veel geld voor moet uitgeven, kan je diezelfde euro niet uitgeven aan andere zaken, niet uitgeven aan uitkeringen, niet uitgeven aan maatregelen om de economie te stimuleren. Dus dat is ook een belangrijk onderwerp in deze miljoenennota. Goed, er is inmiddels contact geweest van onze redactie met de jongen... die de miljoenennota heeft gevonden op een overheidssite. We hopen hem zo meteen te spreken. Hij laat in ieder geval al weten dat hij dat heeft gedaan... door het adres van de vorige miljoenennota te pakken... en alleen het jaartal te wijzigen. We hopen hem dus later te spreken. Bert, ja, dit is natuurlijk wel ook een blamage voor het kabinet. En elke keer maar weer proberen het allemaal geheim te halen. Ik zei, diginota hebben we net gehad. Ja. Ja, laten we dan even die, die, die URL gewoon noemen. Http dubbele punt schuine streep, nota, punt. NL. Schuine streep downloads schuine miljoenennota.nl PDF. Zo simpel is het dus. Aha. En We kunnen ook, denk ik, Bert, nu wel de reacties van iedereen verwachten. Van verschillende Kamerleden. Die zouden eigenlijk morgen re ja, reageren kijk, erop. Maar dat, dat ga je misschien nu ook al krijgen. Want uh, dat, uh, misschien even een klein kijkje in de keuken van de NOS. Uh, de NOS zou morgen vanaf twee uur een extra uitzending doen vanuit uh, Den Haag. Hadden we alle uh, reacties ook al geregeld van de diverse fractievoorzitters. Die stonden ook al klaar vanaf uh, uh, twee uur. Uh, ik neem aan dat die enige voorkennis hebben in ieder geval zij van uh, het kabinet, van de coalitie. Dus die kunnen nu gewoon vrijelijk gaan uh, reageren. Tenzij ze zeggen strikt formeel, we wachten eventjes totdat het moment uh, inderdaad daar is. Het formele moment en we reageren niet op lekken. Wordt ook nog wel eens gezegd uh, in, uh, in Den Haag. Ja. Het is een verhaal dat zich natuurlijk ontwikkelt. Net is begonnen. Ik wijs uh, u als luisteraar in ieder geval even op, ook als u luistert via internet, dat op onze site nws.nl een live blog is aangemaakt waarin we al deze meest recente ontwikkelingen beschrijven. Daar ook een link natuurlijk naar de miljoenennota die nu dus in zijn geheel te lezen is. En ondertussen gaan wij naar Marcel Bril. Die staat in het gebouw van de Tweede Kamer. Marcel, eh, hoe, hoe is het nieuws daar gevallen... dat de miljoenennota eh, toch vrij eenvoudig online was te vinden? Ja, het is natuurlijk nog heel erg vers. Uh, mensen zitten hier te vergaderen. Misschien heeft men nog niet eens uh, uh, het bericht gekregen. Ik zie overigens wel heel veel mensen, of het nou journalisten zijn... of medewerkers van ministers of Kamerleden... Uh, die hun telefoon pakken en uh, toch wel een beetje verwonderlijk uh, kijken. Uh, ja, ze zullen natuurlijk nog nooit uh, de hele miljoenennota uh, kunnen lezen. Uh, zo af en toe lopen hier eens wat Kamerleden rond en wat ministers. Um, en uh, ja, daar is nog niet echt een reactie op dit moment hier. Maar we kunnen wel even meeluisteren met Carole Carola Schouten. Dat is uh, een woordvoerder van uh, de ChristenUnie. En televisiecollega Ron Freese interviewt er nu. Ik luister even mee. Maar ik ben ook erg verbaasd. Ik sta nu ook uh, net te kijken wat er op de website staat. Uh, en dat jullie de stukken dus al hebben... Maar dit uh, mag niet uh, mogen, lijkt mij zo. Nee, ja, het is het digitale tijdperk, hè? Ja, maar dat blijkt dus ook wel dat de digitale site... op dit moment bij de uh, overheid nog steeds niet echt op orde is. Want het heeft op een onbeveiligde site gestaan. Ja, ik denk dan, hoe dom kun je zijn? Uh, het mag toch hopen dat je na de afgelopen dagen dat je daar toch wel wat uh, zeker van bent dat je stukken op een goede site zet. Omdat er toch al problemen waren, ook bij, uh, bij de overheid. Ja, ik, ik ben eigenlijk uh, met stomheid geslagen. Met stomheid geslagen, maar wat gaat u nou doen? Want uh, het is een heel pakket en u moet gaan lezen, hè? Ja, lezen dus. <laughs> dat is wel wat ik nu ga doen. Uh, ik heb het zelf nog niet uitgeprint. Maar uh, ik zal zo meteen uh, echt snel aan de slag gaan om te kijken wat er allemaal in staat. Verbaast het u dat het een heel somber economisch verhaal is wat erin staat? Nou ja, er waren natuurlijk al wel wat zaken uitgelekt. Ook wederom via uh, de, de macro-economische verkenningen. Uh, ja, daar bleek al uit dat het uh, niet erg ro rooskleurig was. Ja, uh, als je gewoon goed om je heen kijkt... dan had je dat ook wel kunnen voorstellen... dat het uh, niet een hele positieve miljoenennoten zou worden. Wat betekent dit nou voor de embargo-regeling? Ja, ik denk dat ze daar met elkaar toch nog maar een keer goed naar moeten gaan kijken. Maar goed, dit is wel een fout. Dit is niet de bedoeling geweest. Ik zou zeggen, wat betekent dit voor uh, de beveiligde sites van de overheid? Want dat lijkt me een groot probleem op dit moment. Maar moet je zo langzamerhand niet zeggen, die embargo-regeling is wel heel erg 2009? Ja, de embargo-regeling is uh, volgens mij elk jaar al onderwerp van discussie geweest. Uh, dus uh, ja, daar is nog steeds geen hele goede afspraak over gemaakt hoe dat nu loopt. Um, ik uh, vind het naar de koningin toe uh, een beetje spijtig dat daar nu uh, van alles al gelijk op, op, uh, op, uh, op straat ligt. Maar uh, nou ja, goed, wij gaan lezen en uh, kijken wat voor reactie we daarop geven. Ik denk dat we maar eens gaan intoetsen. Troonrede 2011. Kijken wat er komt. Ja, ik ben benieuwd wat u gaat vinden. Dat is, dat is goed, ik denk dat het lek eigenlijk het verhaal van vandaag gaan worden, gaat worden. En niet zozeer die miljoenen nota zelf. Maar goed, we gaan kijken. Na het nieuws van half vijf gaan we verder met het Radio 1 journaal. Meer reacties, natuurlijk meer nieuws uit die uitgelekte miljoenen nota. En het nieuws krijgt u nu van half vijf van Lieselot Thomassen. Radio 1. Het NOS journaal. Nou, het is duidelijk, de miljoenennota is opnieuw vroeger dan gepland... voor iedereen te lezen. Op een website van de overheid staan de documenten... die eigenlijk morgen zouden worden gepubliceerd. De man die de miljoenennota heeft gevonden... heeft dat gedaan door het internetadres van de vorige miljoenennota te pakken... en alleen het jaartal te wijzigen van 2010 in 2011... In de stukken spreekt het kabinet over een koersvast beleid in onzekere tijden en komt het begrotingstekort volgend jaar uit op 2,9 procent. De inkomsten zijn lager dan verwacht. De tegenvaller volgt uit het slechtere economische beeld voor dit jaar. Al dus de tekst. miljoenennota is ook te vinden via nos.nl.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 Pakken. Hij wees daarbij op de toenemende vergrijzing en de onzekerheid op de financiële markten. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ABB Verkeersinformatie. Tot nu toe een vrij normale avondspits. De meeste vertraging heeft het verkeer in het zuiden op de A2. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Bokstol. Van Eindhoven naar Den Bosch er staat 9 kilometer file tussen Best-West en Bokstol noord Maar de weg is wel weer vrij. Vanuit Den Bosch naar Eindhoven ook file, bij Vught 3 kilometer. In de Randstad zaten uh, er langs de file op de A4, Amsterdam-Den Haag... tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade, 7 kilometer. En het is druk aan de oostkant van Utrecht... na een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Lunette. Dat gebeurde op de rijbaan vanuit Breda naar Utrecht. Het is daar niet mogelijk om de A12 op te draaien naar Den Haag. En dat levert natuurlijk file op. Vanuit Breda staat er bij knooppunt Lunette 4 kilometer.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag. Veel over de miljoenennota komende twee uur. We doen Prinsjesdag gewoon wat eerder dit jaar. Want de miljoenennota staat dus al online. Wordt uitgeprint. Wordt hier besproken door de collega's in Den Haag de Economieredactie. Maar. We gaan het eerst maar eens even hebben over degene die de miljoenennota heeft gevonden. De man die op Twitter liet weten dat hij gewoon beschikbaar was op een niet al te veilige uh, overheidswebsite. Bram Talman, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u op Twitter Multestimus? Uh, helemaal correct. Ik geloof dat ik nu mijn anonimiteit voor eeuwig kwijt ben. Ik vrees het ook, maar dat u helemaal aan uzelf te danken. want Om zeven voor vier vanmiddag twitterde u uh, wood heb de miljoenennota 2012 gevonden. Christ, wat slecht beveiligd. En daar stond hij dan. Hoe bent u daarbij gekomen? Ik ben erbij gekomen door uh, logisch na te denken. Ik heb geen wachtwoord nodig gehad. Uh, het enige wat dit aan extra handelingen heeft gekost is een nul vervangen door een 1. 2010 naar 2011. Correct. Maar hoe kom je daarbij?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 Echt gek, ik. ik had vanavond een afspraak waar er zijn tv-ploeken die deze kant op komen. Uh, ik zit nu, en nu in, in Café de Zwijger in, uh, in Amsterdam. Nee, dat moet je niet zeggen. Oh, pardon. Waar, waar, waar, waar, nee, waar, waar, dan waar komen ze allemaal daar naartoe. Waar iemand zo voor... waar, waar, waar, waar, waar iemand, waar iemand lade gelukkig even uitleent Van waar, de telefoon staat rood gloeiend, dit is echt bizar. Maar wat zegt dit over de veiligheid van de website, denkt u? Die was er niet.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 ik ben uh, tot de vierde pagina gekomen met de diagrammetjes en uh, het klinkt misschien raar, maar ik heb gewoon geen computer bij me, dus ik heb er nog helemaal niks aan kunnen doornemen. U hebt de primeur van het jaar. Het is prettig om als NMS te kunnen zeggen dat iemand het gewoon op internet heeft gevonden door even logisch na te denken. Bram Talman, enorm bedankt en een uh, fijne avond. Graag gedaan. Goed, en de Rijksvoorlichtingsdienst die zoekt uit hoe het gegaan is. Nou, ze kunnen dus luisteren naar dit verhaal van Bram Talman. Dan weten ze alvast iets meer. Wij gaan naar Den Haag, want er zijn al reacties. Marcel Bril die liep zojuist de staatssecretaris van Economische Zaken en Landbouw, Henk Bleker, tegen het lijf. En dat hopen Bleker, wij niet te horen. Meneer Bleker, de miljoenennota is uitgelekt. Wat vindt u ervan? Ja, ik moet gewoon nu mijn werk doen. Ik heb iets anders. Maar wat vindt u er dan van dat de miljoenennota is uitgelekt? Ja, heel bijzonder. Bijzonder, maar ook bijzonder treurig? Ja, heel bijzonder. Niet de bedoeling natuurlijk. Maar het lijkt een fout te zijn van de overheid zelf. Kom. Ja. Of het is een hele slimme Rick geweest die dit heeft ontdekt. Meneer Bleker. Ja, en ga de trap af. Even heel kort. Wat is ja. uw eerste reactie op het uitlekken van dat belangrijkste stuk van het jaar? Ja, hoogst ongelukkig lijkt me. Hoogst ongelukkig? ja. Maar en de wereld vergaan natuurlijk niet. Nee, dat is niet zo. Maar uh, wie heeft hier een enorme blunder begaan? Uh, ik weet niet. Of er is iemand heel erg slim geweest. Complimenten. Of er is ergens een fout gemaakt bij de overheid. Nu was het al zo lastig om de overheidscommunicatie te vertrouwen. Dat hebben we gezien met DigiNota. Wat vindt u daar nou van? Ja, we niet groter maken. Nou, dit is dus heel vervelend, ongelukkig. Maar uh, Den Haag en de wereld staat niet in brand, dacht ik. Hè? Wat is uw nieuws op Prinsesdag? Want dat kunt u nou ook wel zeggen. Ja, daar was ik nog over het nadenken, dus ik moet nu sneller. Ik weet het niet. U weet het niet. Heeft u geen nieuws? Absoluut. Europa. Is het Europa, Europa, Europa? Het is vanuit het belang van de handel, is het Europa, ja. Klopt. Goed, Henk Bleker had andere uh, zaken aan zijn hoofd. Marcel Bril sprak met hem. Dan gaan we nu naar Joost Vullings in Den Haag. Uh, Joost, jij zit al uh, iets na vieren. ben jij begonnen, al een half uurtje dus, uh, te lezen in de miljoenennota... Kan je ons vertellen wat het belangrijkste nieuws is daaruit? Nou, het, het is vooral gewoon een hele sombere boodschap. En uh, ja, het kabinet zegt, toen we al begonnen, stonden we er slecht voor... Uh, toen hadden we de kredietcrisis gehad. Toen heeft zeggen, de overheid de teugels laten vieren. Toen is er veel geld uh, uitgegeven. Dat heeft het effect van de crisis gedempt. Maar goed, uh, er komt ook weer een tijd van terugbetalen. En die is nu uh, aangebroken. Ik ben inmiddels zeggen, bij de afdeling van de harde cijfers. Want ik heb nu heel veel pagina's gelezen. Dat was vooral uitleg over hoe de crisis in Europa is ontstaan. Een analyse van de wereldeconomie. Maar goed, nu kan ik wat meer concretere uh, zaken melden. Bijvoorbeeld de volgende zin geeft aan hoe, hoe somber het kan kabinet is over de toekomst. De overheid geeft zelf, zelfs inclusief de kabinetsmaatregelen van 18 miljard euro aan het eind van, de, van deze kabinetsperiode nog steeds meer uit dan binnenkomt. En met de huidige saldoverwachting komt het signaalpad uit de startnoten aan het einde van deze kabinetsperiode gevaarlijk dicht in de buurt. Nou, Deze zin is wel heel erg belangrijk, het is een beetje technisch, maar het komt erop neer. We naderen de grens in deze kabinetsperiode Ja, dat we zelfs meer dan 18 miljard moeten gaan gaan bezuinigen. Het kabinet heeft afgesproken van nou, dit is wat we willen gaan doen, maar als het de economie heel erg tegen zit, dan komt er een moment waarop we extra moeten gaan bezuinigen. En dat moment dat kan dus uh, benaderd worden in, in 2014. En dat, ja, dat zal politiek uh, heel veel betekenen. Verder heb ik hier nog wat, wat, wat cijfers. Men gaat uit van een inflatiecijfer van 2% volgend jaar in 2012. Men gaat uit van een werkloosheidscijfer van 406.000 uh, mensen. Uh, de eurokoers... Uh, is 1,43 euro volgens de ramingen. En een, een prijs voor een vat olie gaat deze begroting voor onderuit van uh, 106 euro. En dat is nu 110 euro. Dat zou wel kunnen betekenen dat onze energierekening wellicht wat naar beneden gaat in 2012. Joost Vullings, dan gaan wij naar um, econoom Ivo Arnold van de Erasmus Universiteit. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Druk aan het lezen ook neem ik aan. Ja, dat is erg boeiend. Ja. Ja, wat valt u op? Nou, inderdaad, dat de miljoenen daar bol staat over Europa, over de economische onzekerheid, over vergrijzing. Um, en uh, ook wat de correspondent net noemde, um, dat die uh, signaalwaarde voor het begrotingstekort toch wel in zicht lijkt te komen. En dat dat misschien in de toekomst nieuwe bezuinigingen uh, kan geven. Ja, hoe sterk is dat signaal volgens u als econoom? Nou ja, op, op dit moment uh, zijn de voorspellingen nog min 2,9. Maar uh, als je uitgaat van een negatief scenario en als de groei uh, wereldwijd en van de wereldhandel uh, sterk daalt, dan zal dat een uh, negatief effect op uh, Nederland hebben. En dan kan dat heel snel heel dichtbij komen. Uh, ik denk overigens dat het dan uh, uh, heel slecht is om extra te bezuinigen, want dan ben je weer pro-cyclisch macro-economisch beleidend voeren. U bedoelt dat dat dan niet goed is voor de economie? Ja, want als het al slecht gaat en daarbovenop ga je weer extra bezuinigen, dan gaat de vraag in de economie nog verder omlaag. Dus uh, zo, zo dramatisch zijn onze overheidsfinanciën niet. Hè? Het is een stuk beter als in Griekenland. Dus die noodzaak om dat te doen als er weer een dip in de economie is, die is er niet. Maar al lezen door uh, de nota hoe lijkt het kabinet deze economische problemen volgens u precies aan te pakken dan? Ja, nogmaals, van de 353 pagina's heb ik nog niet alles gelezen. Maar men zet toch wel in op versterking van het concurrentievermogen. Er wordt hier en daar extra bezuinigd, hier en daar extra toeslagen ingesneden, extra belastingen geheven. Um, maar heel specifieke maatregelen die mij opvielen, heb ik nog niet gezien. Er was één, één opmerking die mij wel intrigeerde. Wat het kabinet belooft, is dat ze later nog naar de Tweede Kamer uh, een document sturen waarin ze uitleggen uh, hoe allerlei garanties die het kabinet afgeeft, of afgegeven heeft, hoe die een uh, invloed kunnen hebben op de overheidsfinanciën. En daar ben ik wel naar benieuwd. Maar ja, dat staat helaas nog niet in de milieu. Want waarom is dat interessant volgens u? Nou, omdat het om veel geld kan gaan. Hè. Stel dat de eurocrisis inderdaad uh, escaleert. Uh, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de Europese Centrale Bank uh, extra kapitaal moet krijgen. Nou, dat zou dan ook weer van uh, de, de overheden moeten komen. Dus er gaan er weer een paar miljard uh, uh, weg. Dus uh, dat soort garanties die zitten nu nog niet in de miljoenennota. Dat belooft de minister wel. En daar ben ik wel niet nieuwsgierig naar. Ja, de schuld van Nederland loopt de komende jaren op. Joost ook. in 2012 is die schuld 65% terwijl van Europa het maar 60% mag zijn. Is, is dat erg? Ja, ik vind dat geen schokkend bedrag eerlijk gezegd. Ik vind op dit moment het grote macro-economische probleem. Dus het concurrentievermogen van de zuidelijke economieën. Dat is het gebrek aan groei. En een schuldquote van 65% is zeker in een internationaal perspectief niet hoog. Dus die 60%, ja dat is een regeltje in Europa. Maar wij zitten nog, als je kijkt naar de andere landen, echt in het goede rijtje. Dus ik zou daar niet al te veel waarde aan hechten. U noemde belastingverhogingen wat u ergens las. Um, ja, ik, ik las speek... vooral dat uh, toeslagen worden gekocht. Maar volgens mij zijn dat allemaal maatregelen die al eerder in de pers zijn gebracht. Zoals kinderbijslag en uh, uh, kinderopvang, uh, dat soort zaken. Daar wordt uh, op bezuinigd. Zijn er nieuwe uh, dingen die opgevallen zijn? Ja, dat, dat is wat ik in de, uh, in de korte tijd die mij resten heb gezien. Ja. Het, het motto, de zonderheid, is dat een logisch motto wat aan deze miljoenen is gekoppeld? Ja, dit, is een, uh, dit zijn maanden van extreme economische onzekerheid. Dus dat is geheel terecht. Ja. En uh, wat je kunt doen met de Nederlandse beschoting... dat is eigenlijk kinderspel vergeleken met het effect... wat de wereldeconomie en de wereldhandel doet op de Nederlandse economie. Dus het is eigenlijk een krabbel in de marge. Doet u net als wij doorlezen van die miljoenennota. Ivo Arnold, econoom van de Erasmus Universiteit. Hartelijk dank voor deze snelle update en tot later. We gaan kijken hoe het op de weg is bij de AWB. René Passet. Niet zo heel veel bijzonders aan de hand. Het is een normale spits. Maar rond Utrecht is het wel wat drukker, vanwege een ongeluk bij knopers. Bij Den Bos, daar stond een lange file op de A2 van Eindhoven naar Den Bos. Na een ongeluk. Maar hij wordt nu snel korter. De weg is weer vrij, bij Bokston nog 3 kilometer. Het is verder wat drukker op de A4 Amsterdam Den Haag. Bij hoogmare 7 kilometer. En dan de ellende rond knalpunten Lunetten op de A27 vanuit Breda en vanuit Utrecht 4 kilometer file. Vanuit Breda is het niet mogelijk om bij het knalpunt Lunetten naar de A12 te rijden richting Den Haag. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Met al het nieuws natuurlijk over de miljoenennota die naar buiten is gekomen. We merken inmiddels dat de link naar de pagina op internet is geblokkeerd. Hij is natuurlijk te zien op onze site nms.nl. En het bericht wat we ook weten is dat uh, niet de Rechtsvoerlichtingsdienst kennelijk uh, verantwoordelijk is, maar dat het ministerie van Financiën... daar een fout heeft gemaakt, waardoor vandaag al een dag eerder... dan aanvankelijk de bedoeling was de complete miljoenennota op het internet... voor iedereen en alles beschikbaar werd. En aan de lijn is, als het goed is nu, econoom Zweder van Wijnbergen. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u al iets uh, kunnen lezen of oppikken uit die nieuwe miljoenennota? Nou, ik heb begrepen dat er uh, safety margin, de veiligheidsmargin gebouwd is. U bent heel erg slecht te verstaan. Blijft u even aan de lijn? We gaan, we gaan, kijken, we gaan opnieuw? even opnieuw bellen. Want dan kan ik even vertellen waar we nee, Ik onderbreek je even, want we gaan even naar Marcel Bril in de nacht. Okay. Excuus. Marcel. Ja, nou, uh, het is hier een rennen en een komen en gaan van mensen. Uh, de heer Donner, de minister van uh, binnenlandse zaken en eigenlijk ook uh, verantwoordelijk voor uh, overheidscommunicatie, die staat hier achter een glazen deur um, en wellicht komt hij met een reactie. Hij uh, staat okay. nog even te praten met een meneer die ik niet ken. De deur is open. Hij kijkt, nou ja, hoe zou ik het zeggen... gewoon een beetje gelaten nog, maar ook verbaasd. Dus ik weet niet precies wat er meegedeeld wordt. Maar hij komt nu naar buiten. Meneer Donner, wat... Meneer Donner, wat is uw eerste reactie op het feit... dat de miljoenennota op straat ligt? Dat betreur ik. Betreurt u het alleen of heeft u nog meer tekst erbij? Nee, want ik heb net een heel kort bericht gekregen... terwijl ik binnen zat. Uh, en uh, ik moet zeggen, dat is niet de bedoeling... Uh, dus ik betreur het. En uh, nu zal ik eerst eens gaan kijken wat er gebeurd is voordat ik verder commentaar heb. Nu is de grote vraag inderdaad hoe het gebeurd is. Er is iemand in Nederland die heeft gewoon een Rijksbegroting of miljoenennota 2011 ingetypt. En uh, die kwam pardoes zomaar in die miljoenennota terecht om tien voor vier. Ja, dat, uh, u vertelt mij dit. Dus dan hoef ik dat niet mee te nemen. Nou, wat ik zal ik daar dan van? Ja, nou, luister, ik zal eerst eens gaan nagaan waar het is of überhaupt de miljoenennota op die site hoorde te staan. Als die zo toegankelijk was. Er wordt gezegd, hoe kan het dat die miljoenennota... terwijl het embargo op als morgenmiddag afloopt, al 24 uur van tevoren ergens op internet geplaatst is? Dat is toch door de Rijksoverheid gebeurd? En nee, dat is eh, nu weer een bewering dat alles wat er in dit land misgaat, dat dat de schuld van de Rijksoverheid is. Daar ben ik niet helemaal mee eens. Maar nou, er is ik er kost iemand die over die, die miljoenlota gaat als de Rijksoverheid. Daar zal ik dus van, van, van, Dat ben ik met u eens. Dus dan moet iemand dat ding op die site gezet hebben. En, en dat is dus inderdaad de vraag. Wil ik eens even weten hoe dat zit? Ik zal daar gaarne daarna op terugkomen. Moet u er ook niet een beetje om lachen? Nee, ik vind het erg betreurenswaardig. Dan hebben we eindelijk een regeling dat het op vrijdag al uitkomt. En dan is het nog weer te vroeg. Maar ik zie pret ja, maar Ik ben een vrolijk mens. Meneer Donner, dit, u zegt, dit is, ik betreur het, maar het is toch gewoon heel ernstig? Ja, natuurlijk is het heel ernstig. Hoe kan dat dan? Ja, dat zeg ik juist. Dat ga ik nu eens bekijken, hoe het kan. Uh, ik constateer dat iemand op een site gekomen is. Uh, ik weet niet of hij daar toegang uh, voor had. Maar als die dat, uh, of dat het weer een hekken is geweest... Maar dat moet ik allemaal nu eens vaststellen. U bent verantwoordelijkheid voor de overheidscommunicatie. Uh, dat is uw verantwoordelijkheid. Nee, dat ben ik niet. Maar wel over hoe het gaat uh, als het gaat om beveiliging van, uh, van uh, overheidssites? Nou, dat is dus daarom is een eerste vraag. Was het hier een beveiligde site waar men door de beveiliging heen gekomen is? Of is er een stuk gezet op een site wat hij niet hoorde omdat het niet beveiligd was? Maar hoe dan ook een ernstige zaak? Het is volgens me meer een ernstige zaak die te betreuren is. Maar wat is er dan aan te doen in de toekomst? Uh, nou ja, dat uh, niet op dit soort sites zetten als iedereen erop kan. Ja, maar het is, dat het... is het Ja, ja maar het gebeurt toch Nee, nu gaat het, want het is nu, nu gebeurd, maar dat is uh, laat onverlet dat het niet de bedoeling is om dat in de toekomst te doen. Maar heeft u signalen dat het geen fout is van iemand van de overheid, dat het niet de schuld is van de overheid? Ik leg het net uit, ik heb het bericht gekregen terwijl ik hier binnen zat, op basis van een ANP-bericht. Maar uh, nou, ik ga nu eerst gewoon thuis eens dus even kijken wat er gebeurd is, wat de oorzaak is. Dan kan ik daar een zinnig oordeel over geven. Maar nu neem ik alleen maar kennis van het feit. En dat betreur ik. Succes met het onderzoek. Maar meneer Donner, het klinkt toch als een kinderlijk eenvoudig En dat is minister Donner, die zegt het te betreuren. Die het allemaal gaat uitzoeken en uh, het ook niet helemaal begrijpt. Uh, wij begrijpen het ook niet. Daarom vragen we het aan Brenno De Winter. Goedemiddag. Een hele goede middag. We hebben de afgelopen dagen heel veel met u gesproken. Juist ook over de beveiligingsproblemen bij de overheid. Ik het volgens mij nog in het Rijksjournaal. Ja, klopt. En dan echt. Um, een uur, iets meer dan een uur voor een uh, hoorzitting over beveiliging en hoe het toch allemaal verkeerd gaat nu dit weer. Ja, het is weer een document dat um, ja, toch niet goed genoeg beschermd is geweest. Het had pas morgen mogen uitkomen. Ja, dat is gênant. Gênant, maar had dit voorkomen moeten of kunnen worden? Wat is hier fout gegaan? Nou, wat je met informatie doet is het klassificeren. Zeg maar een op opplakken van nu mag het nog niet naar buiten. Nou, dat is dus um, niet Kennelijk wat van wat we nu weten is dat niet goed gegaan, hè, want het stond al op een site. En uh, er is geen hekken aan te pas geweest, zover ik heb begrepen. Ja, dan, dan is het gewoon, het is meer dan sukkelig en het is weer een overheid die weer niet met gevoelige informatie goed kan omgaan. Nee, want degene die hem uh, aantrof, een uh, twitteraar die we eerder spraken, die zei van ja, ik heb gewoon uh, de site van vorig jaar gekopieerd en het jaar 2010 veranderd door 2011. En Pardoes, daar kwam die miljoenen nota tevoorschijn. Ja, het toont weer het hoge niveau van amateurisme. Want dat kun je met één commando um, in een webserver kun je dat gewoon voorkomen. Dus, het is, het is een hoop... dus u noemt het een stickertje. Maar wat voor digitaal stickertje moet het nou, dan zijn? Waar, nee, waar ik op doe is dat je klassificeert informatie. Dus op een bepaald moment in de tijd mag het niet naar buiten. Dan is het dus zeg maar departementaal vertrouwelijk. Of misschien zelfs een zwaarder label. Uh, na, na een bepaald moment, morgenmiddag namelijk, 4 uur had het wel naar buiten gemogen. Dus nu is het geclassificeerd als gevoelig. En daar hoort de overheid ook zo naar te handelen. Want dan hoort een ambtenaar van de webredactie van het ministerie te zeggen... ik zet er een, een lokje op en die heeft dat Ja, eh, en dat niet is gedaan. echt één instelling in een webserver. Dat, dat is echt kinderlijk eenvoudig om te doen. En terwijl we nu zitten te praten... zie ik gewoon een collega van u vrolijk door de cijfertjes heen gaan. Dus ja, dat is gewoon niet gelukt. Het was niet de bedoeling, maar het is ook geen ramp toch, inhoudelijk gesproken? Nou, Het is geen ramp, maar het is iedere keer met deze overheid... dat uh, als het om gevoelige informatie gaat, en nu gaat het dan om een miljoenennota... straks gaat het om onze persoonsgegevens. Ik heb vanmiddag weer een lek naar buiten gebracht van Jeugdzorg Plus... waar de personeelsgegevens op straat liggen. Het is iedere keer dat ze niet goed met beveiliging kunnen omgaan. En als er mensen hun daarop wijzen, dan wordt er of gelachen... Of het wordt belachelijk gemaakt, of er wordt strafrechtelijke vervolging ingezet tegen degene die de klokken luidt. Ja, dat moet misschien maar eens gaan stoppen. Amateuristisch, genant uw woorden. Brenner de Winter, hartelijk dank voor deze toelichting. We gaan naar Den Haag. Nog meer reacties. Uh, gaan ze nou over de miljoenennota over het lekken. We gaan eens even luisteren waar Arie Slop van de ChristenUnie op aanslaat. Ja, Arie Slop van de ChristenUnie wordt nu nog eventjes uh, geïnterviewd... door uh, mijn collega Ron Frezen. Ik stel voor dat ik heel even de microfoon eronder hou. Het is midden in uh, zijn zin. Het gaat erover wat hij van de inhoud vindt. Nu, ik ga straks ervan vind, uh, vragen wat hij ervan vindt dat uh, de miljoenennota is uitgelekt... en wat hij daarvan aan gaat doen. Maar eerst even luisteren wat Ron Frezen aan um, Arie Slob... Slopvraag. En dat gaat erover dat uh, een rechtskabinet... Nou, laten we gewoon maar even meeluisteren. ...dat de hoge inkomens iets inleveren ten gunste van de lage inkomens. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is op zich bijzonder. Uh, want uh, de minister-president heeft toen die bezig was met het formeren van dit kabinet gezegd... van dit is een kabinet waar rechtse vingers bij af kan likken. Ik krijg nu een beetje de indruk dat linkse vingers hierbij kan aflikken. Want eh, das, dat schijnt soms inherent te zijn aan uh, nivelleren. Nou, het zegt wel iets over de wijze waarop de VVD in dit kabinet bezig is. Uh, dat zagen we ook al bij de grote bezuinigingen op Defensie. Nul euro uh, bezuinigen in je begroting hebben staan bij je verkiezingsprogramma. En dan komt er een kabinet waar de VVD de grootste partij in is. Wordt er een miljard euro bezuinigd op Defensie. Nivelleren. Het was echt een, een, een, een vies woord voor uh, liberalen uh, in de vorige periode. Nu zitten ze zelf aan het stuur en nu ontkomen ze er niet aan. Ik denk ook wel dat het terecht is, want je moet die zwakke inkomens wel beschermen. Uh, en gaat men dus ook aan die, uh, aan die uh, knoppen draaien. Uh, dus een hele pragmatische opstelling van de VVD in dit kabinet. Uh, om uh, ja, toch nog maar een beetje de boel bij elkaar uh, te houden. Uh, maar wel onherkenbaar voor hoe we de liberalen kennen. Het is het spervuur voor het debat volgende week geopend wat u betreft? Nou, ik vermoed, maar dat, waren, dat wisten we eigenlijk natuurlijk al, dat er genoeg inhoud uh, in zal zitten. Uh, er zijn grote vraagstukken. De hele eurocrisis is natuurlijk een, een mega onderwerp waar dit kabinet wat mij betreft ook eens een keer naar de lange termijn zal moeten kijken. Een echte schuldencrisis zal moeten gaan aanpakken. Uh, we hebben natuurlijk heel veel uh, zorgen over hoe het kabinet met de zorg omgaat. Uh, denk aan het persoonsgebonden budget. 900 miljoen op bezuinigen en tegen de mensen zeggen van er verandert voor u uh, niets. Dat gaat niet samen. Uh, willen we ook graag het eerlijke verhaal uh, horen. Dus uh, wat ons betreft voldoende inhoud om uh, een stevig debat met uh, de minister-president te hebben. Arie Slob van de ChristenUnie, live vanuit Den Haag... als een eerste inhoudelijke reactie op de miljoenennota... die nou, iets meer dan een uur geleden te zien was op internet. Financiën laat weten, het ligt aan ons. Een hele stomme fout dat het stuk oprochelijk online is gezet. Financiën zegt tegen onze redactie... we zoeken nog uit hoe en wie en waarom. Nou, na vijf uur meer details, meer inhoud... en ook de eerste analyse van onze collega's uit Den Haag... en van de economie-redacties en natuurlijk de reacties.